7 uur in met het TNMS-jaar.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 Oude kolencentrales gaan dicht, er komen waarschijnlijk geen nieuwe kolencentrales bij en er komen belastingvoordelen voor groepen burgers die gezamenlijk energie willen opwekken met zonnepanelen. Dat zijn enkele elementen uit een conceptversie van het Nationaal Energieakkoord. Vakbeweging, werkgevers, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen praten onder leiding van de CER al maanden over zo'n akkoord. Het onderhandelingsdocument is voorgelegd aan minister Kamp. De minister heeft kritisch gereageerd... ten ook zijn de milieubeweging en de werkgevers het nog niet over alle punten eens. Een 31-jarige Hongaarse man is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld... tot 3,5 jaar cel voor mensenhandel en witwassen. De man bracht zijn Hongaarse vriendin naar een prostitutieplek... op het Bakelandplein in Eindhoven... en zette haar onder druk om het verdiende geld aan hem te geven. De jonge vrouw moest 2,5 jaar lang hard werken, soms 15 uur per dag... Daarnaast haalde de Hongaar vorig jaar een andere vrouw naar Nederland... om haar als prostituee te laten werken. Volgens de rechtbank handelde de man uit puur winstbejag... en hield hij totaal geen rekening met de kwetsbare vrouwen. De finale in het vrouwenenkelspel op Wimbledon gaat tussen Marion Bartoli en Sabine Lisicki. De Française won in twee sets van Kirsten Flipkens uit België. De Duitse Lisicki had veel meer moeite om de Poolse Radwanska te verslaan. Liziki wist uiteindelijk de derde set met 9-7 te winnen. En dan het weer. Vannacht krijgt overal bewolking weer de overhand. Morgen begint de dag vrij grijs. Later zijn er overal flinke zonnige perioden. Misschien in het oosten een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 25 graden. In twee is het zonnig en droog bij 20 tot 27 graden. Dit was het ls journaal Aan de B verkeersinformatie Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. verknopen te hocht 3 kilometer. De A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 3. De A27 Almere richting Gorkum voor Knoopendrijn Rijnsweerd. 5 kilometer. Dan Brown is terug. Met Inferno. De spannendste thriller van het jaar. Lees Inferno van Dan Brown. Nu in de boekwinkel. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Bent u lid van de ANWB?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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gasten is van origine hip-hop danseres, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een choreografe die haar maatschappelijke betrokkenheid verwerkt in nieuwe, spannende bewegingstijlen. Zoals ze laat zien in Living Apart and Together en het drieluik Coffee and Cigarettes. Zaterdag te zien tijdens Julidans in Amsterdam. Hier is Alida Dors. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 4 juli. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Alida Dors, welkom. Dank je. Ik zat me net hard op af te vragen... terwijl we luisterden naar die lovende woorden die er over jou werden uitgesproken. Ja. Toen moest ik denken aan je vader. Want toen dacht ik, die vader van jou die is heel trots op je, maar die zit in Suriname. Klopt, Ja. Nou ja, wellicht luistert hij, ik hoop het. Gaat hij streamen? Gaat ja. hij luisteren? Hoeveel uur is het daar vroeger? Even kijken. Vijf, zes, vier uur vroeger. Ja. Kan makkelijk. Ja, moet lukken. Kleine parbo in zijn hand en gewoon luisteren. <laughs> in de hangmat. Naar, in de hangmat, gewoon luisteren naar zijn dochter. Is hij heel erg betrokken, betrokken bij, bij jouw dansontwikkeling? Um, ja, wel steunend altijd geweest. Hij is zelf niet zo van de bewegingen. Maar ja, ik stond altijd te stuiteren in de woonkamer. Schoof alle banken opzij. En dan kwam hij van zijn werk. En ja, dan moest hij dat weer ondergaan, zeg maar. Mijn showtjes. Dus <lacht> um, ja, ik vertelde hem natuurlijk altijd van alles. En als. Eh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar hij had liever gezien dat je fiscaal jurist was geworden. Ja. Ja. Waar ging het mis? <lacht> al heel vroeg, maar dat had hij niet in de gaten. <lacht> nou, ik weet nog dat ik gevraagd werd om uh, de dansopleiding te doen voor uh, Lucia Martas. Dat dus... is die, die, die, ja, die pikt al die talenten op, hè. Op het gebied van hiphop, breakdance, uh, ja, dat... moderne dans. En hè. toen ook al. En, en ik kwam thuis helemaal trots van, ja, ze willen graag dat ik dat ga doen. En dat ga ik dan doen. En dat vond hij toch een minder goed idee. Maar van huis uit is natuurlijk al vrij snel duidelijk gemaakt dat je eigenlijk uh, je eigen broek moet kunnen ophouden. Dus of advocaat moet worden of dokter en uh, ja, danser. Hè? Dat is vaag. Gooi je graaf, dat is nog vager. Ja. Maar goed, aan de ene kant, toen ik twaalf was, bracht hij me voor het eerst naar de Carré om uh, Bobbling Brown Sugar te zien. En toen dacht ik van, oh, wacht even. Dat is leuk. Er is nog een hele andere wereld waar ik nog niks van weet. Jij hebt in de eerste instantie dus wel geluisterd naar je ouders. Je bent dat uh, gaan doen, hè? dat uh, fiscaal recht gaan studeren. Ja, ja fiscale economie. En uh, nou, toen me duidelijk werd dat ik niet naar de dansopleiding mocht... en ik was nog helemaal niet zo bij de hand om te zeggen... ik ga doen wat ik wil. Toen uh, dacht ik, nou goed, dan ga ik iets met cijfers doen. Dat ligt me ook. En heb ik eigenlijk die twee dingen een beetje gecombineerd. De cijfers en het fiscale voor de ouders. <lacht> zodat ze koest bleven. <lacht> en ondertussen ging het <lacht> heel veel dansen. <lacht> heel veel dansen. En uh, ja, tussentijds had ik altijd wel zoiets van... ik wil stoppen met de opleiding. Maar ja, op een gegeven moment heb ik gewoon de belofte aan hun ge gedaan... van ik ga het afmaken. Heb je gedaan? Heb ik afgemaakt. En uh, twee dagen daarna ging ik toeren met Eternal... Na, na de diploma-uitreiking, zeg maar. Ja, want je hebt uh, in de achtergrond gestaan... alhoewel je dat eigenlijk niet zo kunt zeggen... maar je hebt eigenlijk gedanst bij ontzettend veel grote uh, artiesten. P. Diddy bijvoorbeeld, uh, Eternal. Uh, ik kijk nu even snel op mijn briefje. Wie hebben we nog meer? Oesher. Ja, voor Usher. hem en P. Diddy programma's inderdaad. Voor Joe en anderen heb ik uh, achtergrond gedanst. En zelfs bij Gordon? Ja. Ja, mag ook niet onvermeld blijven. Ja. Ja, je hebt gewoon overal gedanst. En uiteindelijk ben je een choreograaf geworden. En niet zomaar eentje. Eentje die op jullie dans staat. Met twee uh, choreografieën. En jullie dans is een zeer uh, prestigieus uh, dansfestival. wat al jaren uh, loopt in Amsterdam. Daar gaan we het over hebben. Maar voordat we dat gaan doen. Uh, voor de uitzending besprak ik al even met jou. van goh. wat staat er in de kranten, wat is het nieuws. En, en jouw oog was blijven haken eigenlijk. achter uh, ja, dat wat er in Egypte op dit moment gebeurt. Ja. Mansour die gisteren afgezet is... Uh, nee, uh, uh, uh, Morsi, Morsi die gisteren ja. is afgezet en Mansour die is nu als interim benoemd. Dat is net bekend geworden. Uh, wa uh, uh, waarom houdt dat je bezig eigenlijk? Nou, omdat ik ja, sowieso wel uh, probeer in mijn werk geëngageerd te zijn. Dus, dus beelden te vertalen naar dans... En uh, in Living Apart and Together heb ik een beeld gebruikt van de Arabische revolutie. Dat is die voorstelling die nu te zien is op jullie, dan. Ja. En uh, dat was die mensenmassa die zo aan het protesteren was... anderhalf jaar geleden, ja. een jaar geleden. Met vuisten omhoog en uh, schreeuwen. En het was één opzwellende, opzwepende energie... die je eigenlijk gewoon uh, dwars door je tv uh, beeld voelde... En ik, ja, ik vind het verrassend dat dat nu weer zo is... en dat het, nou, dat het zo ontwikkeld is. Dus dat is wel altijd een beetje blijven spelen... van wat gebeurt er in Egypte. Ja. En die ontwikkeling is gewoon heel verrassend gebleken. Ja. Wat doe jij met zo'n beeld? Hoe vertaalt zich dat in dans? Um, ja, de vuisten in de lucht. Dat was voor mij een um, iets te een op één beeld... om dat letterlijk in de, dans te, te, in de voorstelling te gebruiken... Dus ik heb met de dansers gezocht naar iets wat een soort van uh, ja, gezamenlijke cadans kon zijn. Een, een bounce gevoel, ja. een, een een zijn gevoel. En, ze, um, be ze bewegen het lichaam naar voren en naar achteren, ja. allemaal min of meer tegelijk. En dan wordt het een, een golfbeweging. Ja, precies. En die arm hebben we... Uh, proberen te vertolken in uh, een opgooiende beweging. En ook jezelf hier van achteren slaan op je rug. Zo van. en doorgaan. Ja. Dus. power en energie. Eén op één een, een beeld gebruiken uit het nieuws. Bijvoorbeeld de vuist in de lucht. dat, dat zeg je, ja, dat vind ik dus de één op één. Dan is het eigenlijk. niet goed. Of hoe, zie, hoe, hoe zit dat? Ja, met die vuist in de lucht. vond ik misschien. Uh, echt wel een beetje te moeilijk. omdat... Ja, maar aan de andere kant heb ik ook weer een beeld gebruikt van een Chinees vrouwenleger. Dus dat, uh, dat hele strakke, ja. hoge benen. En ik vond dat ook wel weer interessant, omdat ik dacht van ja, hoe blijf je een persoon binnen zo een gestructureerd uh, geheel, zeg maar zo, dominant, uh -huh. dwingend. Uh, ja, geheel, dus dat past er wel weer goed in mijn voorstelling. Dus aan de ene kant, ja, je balanceert tussen beelden. Het is eigenlijk grappig dat je dit nu zo, zo toelicht, uitlicht, uh, uitlegt. Want ik, als ik het nieuws lees in een krant of ik, ik, ik kijk televisie... Dan, blijft, dan, blijf ik, dan ben ik vooral met die inhoud en met die letters bezig. En jij, toch, ja. Ja, en, maar jij blijft haken aan beelden. Ja. En, en dat zet zich dan om in, in dans uiteindelijk... Dat zou kunnen, althans. Ja, toch wel, ja. En de rest schraap je als het ware weg? Nou, ik lees ook vaak wel de tekst. Um, ik vind ook wel interessant hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Maar ik denk dat het in eerste instantie bij mij om beelden gaat. Uh -huh. En dan, dan de inhoud. En dan kijken wat ik van die inhoud vind. En um, ja, dat bevragen op de vloer met de dansers. Hoe, uh -huh. hoe kijken we daarnaar? En... Maar in dit geval, de, de Arabische lente of de, de revolutie... de Arabische revolutie, heb je daar dan iets over te zeggen? Of, of is dat iets wat je prikkelt? Of? Ja, ik vind het uh, fascinerend hoe je dan met z'n allen... uit de verschillende hoeken komen mensen. Die hebben één gedachte, ja. lijkt. En op een gegeven moment kan het ook... Kan het ook omslaan in iets anders. Dat toch weer mensen denken van nou, nu wordt die veel te fanatiek. Dus ik stap weer terug, doe een stapje terug. En dan blijft er nog een kleiner gezelschap over. Dat worden fanatiekelingen. En, en die worden dan misschien weer gezien door anderen als uh, ja, uh, gekken. Weet ja. je. En dat beeld hebben we eigenlijk proberen te maken. Van nou, we komen met z'n allen opeens samen. We zijn een eenheid, we vechten samen, we zijn broeders en opeens druipte iemand af, af en dan weer een ander en uiteindelijk staat er eentje te vechten. En uh, het idee van we zijn samen Ik slaat opeens om naar... jij bent gevaarlijk voor de gemeenschap, mm -hmm. voor de rest. Mm -hmm. Dus dan manipuleren de dansers die ene die maar door wil blijven gaan. Ja. Uh, ik, ik wil even tegen de luisteraars uh, thuis zeggen dat ze dus via radio1.nl ook gewoon naar ons kunnen kijken. Dat zeg ik normaal nooit. <lacht> ik wil helemaal niet dat ze naar mij kijken, maar ik wil dat ze naar jou kijken. Oh, Omdat jij bij, als jij praat, heb je ook een hele choreografie met je handen erbij. <lacht> oh ja, ja, en, ja, en dat wil ik de mensen niet laten missen. Goed. Radio1.nl. Dat is ook de stream voor je vader trouwens. Dan kan hij ook tegelijk kijken en zien hoe zijn dochter er Weet vandaag hij dat? uitziet. <laughs> nou, dat vertel ik hem nu. Okay. Ik hoop dat hij <laughs> luistert. En terwijl wij hier dus aan het praten zijn over Egypte... komt er net een bericht binnen, echt net, net, 20 seconden geleden... dat de moslimbroederschap en andere orthodoxe islamitische groepen, uh, groeperingen in Egypte hebben opgeroepen om uh, demonstraties te houden... tegen de nieuwe machthebbers. Dus... dus de, wat jij vertelde wordt nu meteen, as we speak, in het nieuws geïllustreerd. Goed. Uh, u kunt reageren op deze website via onze uh, radiokunsthof.nl. U kunt ook twitteren, hashtag radiokunsthof. Ik praat in Kunsthof dit uur met Alida Dors. Zij schooier graven, ze heeft zich de laatste tien jaar ontwikkeld... Van hiphopdanseres tot choreografen. In 2011 kreeg ze een beurs van het Nederlands Fonds voor de podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Een jaar later won ze de prijs van de Nederlandse Dansdagen. En nu zijn haar choreografieën, twee, te zien tijdens Julidans... het prestigieuze dansfestival van 2 tot en met 13 juli... op allerlei locaties in, uh, in Amsterdam. Uh, misschien toch handig om even... Goed met je kennis te maken, Alida. Uh, ik, we vertelden al, je was eerst zangeres. Je danste bij de grote sterren op het podium. Uh, podium P. Diddy, Eternal en ga zo maar door. Nu ben je choreograaf. Je hebt het allemaal zelf gedaan. Autodidact. Ja, nou oh ja. ja. Je krijgt natuurlijk steun uit het veld. Mensen bieden je kansen. Maar uh, ik... ik... Het was een beetje thuiskomen eigenlijk. Uh, het hele commerciële circuit heb ik een paar keer gedaan. en uh, Drie rondjes om de kerk en dan weet je het op een gegeven moment. En een commerciële circuit, dan bedoel je dansen bij Eternal? Of? Ja, dansen voor artiesten of productpresentaties doen. Of uh, ja, ja, wat denk ik nou nog meer? Nou, dat soort dingen eigenlijk vooral. Op een gegeven moment denk je van ja, het beeld van... Uh, vrouw binnen de hiphop scene wordt op een bepaalde manier neergezet en is vrij beperkt. Is vooral sexy en... Uh... Stoeipoes. Ja, weet je, dat, dat past niet helemaal bij mij. Maar goed, dat kon ik dan toen nog. Oh, je bent wel zo'n stoeipoes geweest. Nou, ik heb mijn best gedaan. Zijn daar beelden van? Ja. Nee. Die heb je nou maar niet op je website gezet? Nee, nee. Je hebt wel afscheid genomen. Daar willen we zeker verleden. niet te veel over hebben. Ja. Het was een fijne tijd. Ja. Maar op een gegeven moment denk je van. Uh, ik kwam via vrienden in aanraking. Uh, of die vertelden me over auditie in theater. En toen dacht ik van: nou, dat ga ik doen. En ik vond dat heerlijk, omdat er nu eindelijk iets gebeurde... Uh, waar ik al mijn andere kennis bij kon gebruiken. Dus uh, ik, ik kon uh, kunstgaatsachtergrond, mijn turnachtergrond... al die dingen samenvoegen om um, iets te vertellen. Om een verhaal te vertellen. Ja, ja. En dat vond ik bevrijdend. Nou, nou heb ik begrepen dat je oorspronkelijk... vooral heel erg in breakdance geïnteresseerd was. Moet ik me dan voorstellen... Waarschijnlijk cliché hoor. Garageboksen, meisje, haren boven op het hoofd, breakdansen? Ja, nou, ook ja. Dat was eigenlijk net na het commerciële. Toen uh, had ik een vriendje, die was heel erg met breakdans bezig. En um, ja, dat, dan, dan ben je stoeipoes af, want dan word je eigenlijk een soort van neutraal wezen. Omdat je als meisje ook op je hoofd moet draaien, dus dan... Ja, de jongens die er omheen staan... moeten dan geen commentaar geven over de heupen die ze zien... maar over de move die je doet. Dus opeens bestaat de seksuele kant van je niet meer. Was dat bevrijdend? Nou, die stap daarna van theater is, is nog iets later. Maar dit ja. van de breakdance ook wel, hoor. Dat was... Um, mocht je iets stoerder zijn, en dat paste me beter. Maar inderdaad, we dansten ook voor de stopra op straat... of um, in het Vondelpark. Uh, gewoon... Waar we terecht konden. Want we hadden niet altijd geld voor repetitieruimtes. Dan deden we dat. Wat, wat, wat maakt dat, dat dansen en jij zo goed bij elkaar passen? Zo goed eigenlijk dat je... Ondanks de nadrukkelijke wens van je ouders... Uh, om, om iets met economie te gaan doen. Of iets juridisch te gaan doen. Of in ieder geval een, een vast en zekere carrière aan te gaan. Om dat toch, toch los te laten. Ja. Ik heb gewoon heel... Veel bewogen eigenlijk, altijd heel jong. Ik heb heel fanatiek aan kunstschaatsen gedaan. Um, aan aan turnen, dat zijn dingen waar ik me ook altijd heel goed in heb gevoeld. Misschien ben ik niet een vrouw van heel veel woorden mm -hmm. en uh, kan ik me beter uiten in, in bewegingen. En beelden doen het ook heel goed bij mij. Je hebt je eerst ontwikkeld als uh, danseres. Dat heb je uiteindelijk ook weer losgelaten. Je vertelt net ook dat dat ook met, die, met dat beeld hè, heeft te maken... Wat er, wat er in die wereld leeft. Uh, nu, nu maak je dans... Uh, waarin, dat waarin je nog wel schatplichtig bent aan die hiphop. Maar je bent eigenlijk er ver voorbij gegaan. Zat dat meteen al in je hoofd dat het... Dat, het zo die, dat dit de weg was die jij moest gaan. Hoe is dat gegaan? Nee, dat is, dat is echt wel een proces geweest, inderdaad. Um, kijk, ik, ik was natuurlijk helemaal in die, in die breakdance-scene. En uh, op een gegeven moment vind je dan je plek in theater. Dan mag je heel vrij denken en heel veel doen. Um, maar ik was ook wel bang om hip-hop los te laten. Of in ieder geval, zoals ik het zelf kende... En je hebt dus een hele conservatieve ja, stroom binnen hip-hop die zegt van dit is het en je mag daar niet mee spelen. Wat is dat dan? Nou ja, dit zijn de steps, dit zijn de moves. Die moet je zo uitvoeren. Ken uh, je roots en behoud dat. En op een gegeven moment vond ik dat te benauwend en wilde ik er iets anders mee gaan doen. Nou, dat, dat is best wel een soort van soul-searching: ben, nou, ben ik nou geen sell-out? En doe ik nou niet raar als ik een dansje wil doen zonder muziek, zonder beats. Nou, hele discussies met mensen over gehad. Ook met die conservatieve hiphoppers? Juist, hip met, die, yeah? ja, met mijn eigen mensen. En, Vonden uh, ze je ook een bounty dan? Ja, dat meer, meer sell-out misschien. Uh, dat, hebben we, dat is nooit zo uitgesproken, maar wel van, wat ben je nou mee bezig? Je kan al die moves en die gebruik je dan niet in de show. Weet je? je kan die power moves waar je zo hard voor getraind hebt. En nu... Um, wat, is een, wat is een power move? Noem eens een voorbeeld van een power move. Ik denk, als jij een breakdance denkt, dan zie je trucjes voor je, neem ik uh, aan. Uh -huh. Dat zijn de power moves. Oké. Okay. Die hele moeilijke dingen dat wij ONA's zeggen. Juist, of op je okay. hoofd draaien, en ja, ja, ja, ja, of je schouderbladen ja, ja. tollen en dat ja, soort dingen. Ja. Nou, die wilde ik juist bewust niet gebruiken, omdat ik dacht: van, ja, volgens mij heeft onze taal zoveel in zich. We geven zoveel weg. Onze spanningsbogen is vaak 30 seconden. Als jij en ik in een battle zitten, dan is het uh, vraag en antwoord en elkaar overtreffen. Ik denk: als ik nou opeens in de blackbox sta, in het theater met hele andere wetten die ik zelf ook moest ontdekken. Mm -hmm. Maar dan gaat het vooral over langere lijnen, langere spanningsbo spanningsbogen. En um, hoe kan ik dat doen als ik alles al weggeef binnen 30 seconden? Nou, dat, was, dat is eigenlijk nog waar ik mee bezig ben... omdat ik uh, zo'n scala van mogelijkheden, mogelijkheden zie... Maar dat, dat, dat vraagt wel dat je gaat, gaat sleutelen aan die taal. Ja, en, en heeft dat je ook veel punten gekost? Ik bedoel, heb je je los moeten maken van die, van die conservatieve hip-hopwereld eigenlijk. om dit te kunnen doen? Moest je breken? Um, ja, in een, bepaalde, in een bepaalde zin wel. Maar op een gegeven moment. Um, heb ik ook besloten van nee, hip-hop is mijn taal. Ik ben niemand verplicht. Uh, uh, niemand hoeft te zeggen dat ik hip-hop ben of dat ik hip-hop-taal beheers. Ik weet dat ik dat kan. Dit is mijn rugzak en vanuit hier ga ik verder. Dus niemand kan het me afnemen. Dus in die zin neem ik er geen afscheid van. Nee, want wij spraken onder andere uh, met, een, met een man die heet Leo Spreksel. En hij is artistiek directeur van Corso. En Corso heeft ook heel veel uh, aan deze dansontwikkeling uh, gedaan. Je kent hem natuurlijk ook. Ja. En hij zei, Alida is een pionier. Ze haalt de taal uit de hiphop. Maar ze verbreekt de band niet. Puristen uit de hiphop hebben soms moeite met wat ze doet. Maar ze zijn ook geïntrigeerd door wat ze doet. Omgekeerd, veel choreografen flirten nu met hiphop. Dat komt ook door die populaire dansprogramma's op televisie. Daardoor wordt de stijl populairder, maar daar wordt doorheen geprikt. Bij Alida niet. Zij is b-girl geweest en zij gaat verder. Ja, nou, dat is, dat is een dat is uh, heel hè? mooi compliment. Je bent b-girl geweest en dat is van, van wezenlijk belang... Uh, eigenlijk voor dat wat je nu doet. Dat de authenticiteit, de uh, ja. moves, zoals je dat dan noemt... die ken jij, die ja. heb jij gewoon doorgrond. Ja, die, heb ik, die kan ik, of die heb ik gekund. Dus uh, kunnen in... Ja, ja, in de verleden tijd, <laughs> ja, laat ik. Ja, daar maar bij laten. Nee, maar... Je danst niet meer, althans, je danst niet meer zo. Niet meer zo, ja, Niet professioneel. Nee, nee hm? absoluut niet. En, um, maar wat ik, wat ik voor mezelf ook altijd heb gezegd is... van, die, die, die taal is vrij jong, het is 35 jaar oud... Um, het is geen jeugdcultuur, maar het moet nu meegroeien... met de eerste, tweede, derde, vierde generatie. En ik ben volgens mij de derde generatie die bezig is met hip-hop. Of met hip-hop-dans. En um, ja, ik neem het gewoon mee. Ik zie waar het naartoe ontwikkelt. Want anders wordt het een dode kunstvorm. En dat ja. zou zonde zijn. Maar eigenlijk zeg je hiermee ook... van: ik vind dat hip-hop, de, de conservatieve hip-hop... Nou ja, dat zegt het woord conservatief al wel... ergens blijven hangen eigenlijk in in regels en wetten en geschreven of ongeschreven? Ja, daar moeten ze voor oppassen. Daar moeten we samen voor oppassen, vind ik. Want uh, als je zegt, dit is hip hiphop... dan betekent dat het eigenlijk niet meer verder kan ontwikkelen. En daar ben ik het niet mee eens. Zit er ook iets van een politiek of sociaal verzet in, eigenlijk? In het feit ja. dat je je los hebt gemaakt ervan? Want die hiphopwereld, ja... Mijn eerste ervaring was eigenlijk The Last Poets... Die jongens deugen van alle kanten natuurlijk. Ja, het is, uh, maar het is toch goed. Dat zijn de pure, de pure jongens. Ja. Maar daarna zag, heb ik toch ook wel veel van die, van die superseksisten gezien. Ja. Met de hand in de broek en, uh, en maar over die vrouwen zeuren. Ja, daar was ik dus heel erg klaar mee. Ik denk volgens mij, weet je, hip hop is ontstaan in een, in een periode... waarin um, er echt heftige ghetto's waren in de jaren zeventig in New York... En dat mensen besloten hebben van oké, okay, we kunnen elkaar blijven afmaken. Of we gaan iets positiefs doen met onze gemeenschap. Dus het is een community art, zo is het begonnen. Je, each one teach van je geeft het door. Je gaat elkaar poweren. Het is eigenlijk een empowerment van een groep mensen geweest. En die al, geëmancipeerd moest worden, die zichzelf wilde bevrijden. Ja, en een mooie uitingsvorm daar hebben we voor gevonden. In, in taal, in dans, in muziek, in, in paintings, in graf graffiti. En... Mm. Um, ja, volgens mij kan je dan niet zeggen dat, dat als je dan uh, een, alleen maar de 50 cent belicht dat dat hip hop is, dan moet een tegen, uh, tegenwicht tegengeboden worden. En dat is in elke discipline moet dat gebeuren. Nou ja, ik doe dat in de dans. Ik weiger alleen maar sexy te zijn. Of ja. dat heb ik gedaan, binder, dat. en wat is what's next, weet je. Het is niet geloofwaardig om dat te blijven nee. doen. Want, want toen je bij Pee, uh, Diddy uh, stond bijvoorbeeld, toen moest je dat nog allemaal wel doen. Had je daar dan ook weer zin tegen? Nee, in het of, begin of, niet hoor. Dat ja. is alleen maar eer. Hè, dat je denkt van, goh, <laughs> ik word gevraagd om die... Diddy soorten. wil mij. Ja, nou, ja. weet je. Of, in die zin, ja. Dan ja. ben je trots. Ja. Maar op een gegeven moment ben je er klaar mee. Nou, uh, we hebben nog uh, een commentaar van Parol van vorig jaar. Die schrijft... Alida Dors is niet zoals de meeste hiphop uh, choreografen... terwijl vele krampachtig vasthouden aan de hiphop puur zang... heeft Dors zich de afgelopen jaren ontwikkeld... van hiphopdanser tot choreografen met haar eigen stempel. Valt, valt eigenlijk uit te leggen... terwijl we de dans niet zien wat dat eigen stempel nu precies is? Wat het idioom is wat je ons nu brengt? Oh, wat is het idioom dat je nu brengt? Ja, ik denk dat je... Um, als je de taal op ziet... moet denken in, in een soort van rust, een soort van kalmte. Niet in de veelheid van de pasjes die const, constant op je afkomen. Uh -huh. Als je um, niet alleen kijkt naar de trucjes, als je dat even weghaalt, wat, wat heb je dan? En eigenlijk probeer ik meer... Um, Um, ja, hoe zeg je? Het is een soort van bevrijd. Het is gewoon een menselijk, menselijk bewegen. Je herkent het als een menselijk bewegen. Het is geen moderne dans. Het is niet de, de knal hip-hop die je zou kennen. Maar je voelt wel de energie van ja. um, empowerment. Van de, de, wat voor mij de es essentie is van hip-hop. Je voelt wel de power van hip-hop nog. Maar het is, het, is, um, het is uit het hippige uit al die poespas gehaald. Ja, het is als het ware kaalgeschraapt... en helemaal tot de essentie van de beweging uh, ja. teruggebracht. Je ziet dat heel goed in, die, in een van die voorstellingen... die nu in jullie dans te zien is. Living Apart and Together heet hij. Ja. En daarin zie je eigenlijk hoe de individu, de mens... en de groep op elkaar reageren. He, er, is, er is sprake van allemaal losse individuen, de dansers. Ja. En uiteindelijk gaan ze zich als een groep bewegen... Zo heb je dat ons ook willen laten zien. Ja, dus naast, naast het uitzoeken van de bewegingen, probeer ik ook nog wel, zeg maar, uh, het thema's te behandelen. het dus verhaal beweeg... te vertellen. Ja. Ja. ja, soms denk ik, wil ik nou een verhaal vertellen of wil ik een sfeer overbrengen. Want ja. is dat is dan ook weer een soort uh, gedachtenkronkel waar ik mee zit. Maar ik wil wel dat het niet alleen maar over de bewegingen gaat. Ik probeer wel een sfeer. Ik wil wel het publiek prikkelen. Uh, iets te ervaren, iets te laten ervaren. Dus er moet door die herhaling van bijvoorbeeld een beweging... binnen een bepaalde context van een scène... moet het bij jou iets van eenzaamheid bijvoorbeeld... of eindeloze strijd oproepen. Uh, niet kunnen aansluiten bij de groep omdat die iets anders doen... terwijl mm -hmm. je wel in de vibe samen wilt zijn. Nou ja, dat soort dingen. Ja, je hebt best wel ernstige thema's in je voorstellingen. Ja. Dat is wel zwaar op de hand. Misschien is het de levensfase. <laughs> je klinkt nou net alsof je 78 bent. Je bent 36. Misschien is het de levensfase. Dat is al heel wat. Toch? Ja, dat is ook dat kan wel. kan je al heel wat ja. hebben meegemaakt. Maar vertel, is, is het zo? Zit je in een ernstige fase? Nee, nee ik, denk dat ik, ik denk dat ik misschien wel een serieuzere fase heb gehad. Een meer soort van strijd. En... Wat voor strijd is dat dan? Ehm... Um... Jezelf ontwikkelen. Uh, ik, ik ben heel erg verweven met mijn werk. Dus ik bedoel. Uh, waar, ik, waar ik over nadenk, daar hou ik me mee bezig. Of dat, dat wil ik in de, in de voorstellingen maken. Strijd om. Uh, eerlijk te blijven met, naar jezelf toe. Het is best wel eng om. Tenminste, ik heb het als eng ervaren. om dit te doen wat ik heb gedaan. Dat, dat puzzelen met die hip-hop. Je gaat iets maken, mensen moeten er wat van vinden. Ga je schikken? Ga je opeens toch al die powermoves gebruiken... omdat je weet dat je dan gewoon geheim, ja, applaus hebt? Of durf je mensen mee te nemen in je onderzoek? Dat soort dingen. En dat, dat is, is best wel een strijd. En wat is het moment geweest dat je dacht... het is goed dat ik dat zo gedaan heb? Dat ik me los heb gemaakt eigenlijk van, die, van dat deel van die roots... Ja, dat heb ik nog niet echt, hoor. Nee? Ik zit... nee ik... Je krijgt elk jaar, weet ik veel, een heel bosje prijzen. Nee. Jubelende kritieken. Vier sterren hier, vier sterren daar. Ook wel eens één ster, hoor. Okay. Dat ik ook ervaren. Daar wou ik nu even niet op inzoomen, maar... Nee, helemaal goed. Nou, je staat op jullie dans, je hebt, ja. uh, je hebt de afgelopen jaren beurzen en prijzen gehad. Ik bedoel, ja. het moment is nog niet daar dat jij denkt dat je echt bevrijd bent... Nee, het is fijn om, om je gesteund te voelen. En dat mensen begrijpen waar je mee bezig bent. Dus in die zin wel. Ik voel dat ik een goede afslag heb genomen. En ik voel me ook nog steeds geïnspireerd om door te gaan. Ik denk dat ik nog jaren door kan gaan, dus in die zin zeker wel. Maar ik denk dat ik gewoon... Uh... Ja, misschien ben ik gewoon een beetje onzeker over... over overmaken, weet je? Iets vertellen, iets wat uit jou komt... en dat ga je dan delen en dan gaan mensen betalen... en dan komen ze kijken en dan moeten ze er wat van vinden. Oh, dat is, dat is niet lekker, hoor. Nee. nee, ik geniet er niet van. Ik, ik vind dat een van de moeilijkste dingen. Naar nou, mijn eigen shows kijken met publiek erbij. Ik begrijp uit wat je vertelt dat je heel streng bent voor jezelf. Ja, dat zou kunnen. Dat zou een vertaling kunnen zijn. ja, ja. ja. Nou, Dat weet je zelf als de beste, denk ik. Ik, um, ik weet niet of het strengheid is. Het is meer een soort van... Uh, goh, je moet dat delen met mensen. En je hoopt natuurlijk dat heel veel mensen begrijpen waar je naartoe gaat. Maar je weet ook dat het vrij experimenteel is. Eh... Uh, ik heb ook niet heel veel grote voorbeelden. Ik zeg van daar wil ik naartoe en het is te vergelijken met. Dus je voelt dat het. Omdat het, omdat het heel vaak inderdaad, zoals ik eerder uh, aanhaalde, in, die, in, in dat citaat van Leo Spreksel, dat, dat het wel, de taal van hip-hop wordt wel gekopieerd in, in dingen die je nu ziet. Maar dat is dan niet echt uh, niet echt een goed doorbakken, uh, nee. hip -hop taal Dat is een soort oppervlakkig citeren, ja. hè. Ja. Dat, en, je, en dat, dat zie je dan meteen. Ja, ik wel. Ik vind dat ook heel lastig om naar te kijken. Of dat je een heel. Het gebeurt minder, maar ik heb wel eens gezien dat er een heel moderne dansgezelschap bezig is. En vir, virtuoos aan het zijn is. En dan komt er opeens een breker en die gaat op zijn hoofd draaien. En die gaat dan weer af. Ja. Dan denk ik, die, die, die, die is Zoals, Gewoon lekker die hip doen heet meer. dat. En die, komt, die heeft verder helemaal niks meer te vertellen. Er wordt niks meer gedaan met zijn taal. Dan denk ik van ja, dat vind ik zonde. Ja. In hoeverre speelt eigenlijk uh, mee in jouw verhaal uh, dat je ouders allebei uit Suriname komen? In het werk wat ik maak, ja. of voor mijn, mijn, ja. mijn. Ja, misschien heeft dat ook iets met dat uh, thema van strijd te maken. Of uh, met. Uh, ontwikkeling. De strijd is misschien een beetje negatief... maar ontwikkeling mm -hmm. van de mens, van jezelf. Wie ben je? Waar sta je? Waar ga je naartoe? Dat is wel een veel voorkomend thema binnen mij. Hoe verhoud je je tot een ander? En wat heeft dat dan met Suriname bijvoorbeeld te maken? Leg dat eens uit. Nou, ik denk de slavernij. Dat mijn ouders daar heel, mij heel bewust mee hebben opgevoed van dit is gebeurd. Dit is slavernij. Je bent zwart meisje. Je bent nu in deze uh, maatschappij geboren... Maar wees je bewust van dat je heel goed je best moet doen. En er zijn heel veel kansen. Um, ik denk dat dat, dat dat altijd wel bij je is gebleven. Nou, van... Goed je best doen, beter je best doen. Be ja, nou, ja eigenlijk, eigenlijk wel. Wees gewoon heel erg goed in ja. wat je doet. Troef ze af. Ja, zodat je, ja, nou ja, misschien toch wel, ja. En um, ik denk dat dat blijft voelen in het werk... Niet dat het perfect moet zijn, maar wel de ontwikkeling van een mens. De ontwikkeling in het verhaal, maar ook van de dans. Ik vind, ze moeten wel elke voorstelling een stapje meer kunnen doen. zeg maar, Meer kunnen geven. Ja, en dat gaat misschien ook wel verder. Want we hebben met je vader, die in Suriname, die is geremigreerd naar Suriname. Mm -hmm. Hoe lang <lacht> woont hij nu al in Suriname? Uh, bijna vijf jaar, ja. ja. Je mist hem heel erg? Ja. Je <laughs> ja. woonde bij je vader, hè? Ik heb heel lang bij mijn vader gewoond, ja. ja. Na de scheiding van mijn ouders heb ik uh, daar een tijd gezeten. En we hebben een hele goede band. Dus in die zin, ja, ik mis hem fysiek, maar we spreken elkaar regelmatig. En hij maakt nog steeds deel uit van mijn angsten, van mijn overwinningen, van mijn, ja, van deelt, mijn leven. Je deelt, je deelt je gevoelens ook met je vader? Ja. Ja, want ja. hij vertelde ons... Nou, Alida is heel zelfstandig. Dat verbaast me nou niks, een commentaar van je <lacht> vader. Sociaal heeft veel doorzettingsvermogen. Dat had ze als kind. Het is iemand die altijd gevochten heeft voor wat ze wil. Alida is een perfectionist. Oh. Moeder zijn is nu Alidas hoofdpijn. <lacht> Alles moet perfect zijn. Ze wil de beste moeder van de wereld zijn. Ze heeft van tevoren niet gedacht dat het moederschap zo'n impact op haar zou hebben. Maar op een gegeven moment moet ze toch een keuze maken. Ze zal echt iets minder moeten gaan doen, is zijn vaderlijke advies. Je hebt uh, vorig jaar een tweeling uh, ja. gekregen. Je begint al te lachen als je het oh, hoort. Ik je je krijgt een, hoofd, <laughs> een hoofdpijn Twee meisjes die nu één zijn er. Ja, klopt. En uh, dat is veel werk. Uh, maar uh, hij noemt dat Alidas hoofdpijn. Ja, ja, ja. Ik, ik, ben, ik voel me daar wel heel erg... Um... Ja, dat dus hebben alle moeders. Maar misschien... Mijn hoofdpijn, wat zou die nou hiermee bedoelen? Nou, dat je daar heel erg veel, dat je er veel zorgen over maakt, denk ik. Tenminste, zo heb ik dat vertaald. Ja. En hij zegt ook gewoon dat je keuzes moet gaan maken. Dus um, hij vertelde ons dat jullie daar veel over spreken. Ja. Uh, hoe, hoe zich dat bijvoorbeeld verhoudt met je, met je danscarrière. Ja. Ja, dat en is... ook wat het betekent in jouw leven. En je vertelt net, nou ik ben heel perfectionistisch, hij zegt, ook in het moederschap. Ja ik, ik, ja, ik wil dat natuurlijk gewoon heel. Uh... Ik wil een warme bad met ze hebben. En dat betekent dat je gewoon, uh, volgens mij, heel betrokken met ze moet zijn vanaf het begin. Um... Ik vind uh, het ook belangrijk, ja, meisjes zijn iets kwetsbaarder in deze wereld. Dus ik wil ze. Ja, zelfstandige, sterke vrouwen hè, van ze maken. Weet je je wil ze empower. Ja, ja. ja, en ze zijn mixed. Dus ik vind dat ze heel goed moeten weten van beide culturen wat dat betekent. Dus dat wil ik ze meegeven. Zonder dat het heel zwaar wordt. Dus uh -huh. dat wil ik eigenlijk niet alleen maar zeggen, maar dat wil ik leven. Zodat ze dat. Als voorbeeld zien Ja. Je wil het voorleven. Ja. En dat vind ik ook uh, in de laatste van mijn werk. Ik wil dat ze ook zien van nou, mama werkt. En um, dat is heel belangrijk voor haar. Daardoor kan ze ook een leuke moeder zijn. Omdat ze niet gefrustreerd rondloopt. Van ik heb alles op moeten geven. Ja. Maar mama werkt niet alleen. Mama is werk. Mama, mama heb je zelf ook gezegd, je bent dans. Ja, het is, het is lastig. Ze moeten ook. Je veel ademt, dansen je drinkt, meenken. je eet, dans, je dans. Ja. Nee, ik, moet, ik, ik ben bezig. Um, um, het is een zoektocht hoe je dat moet uh, doen. Ik heb heel veel steun van mijn familie en uh, van mijn vriend, maar ik wil dat heel dicht bij me hebben. Zo, ik bedoel, ik ben uh, afgelopen maand naar Senegal geweest voor een klus en ik vond dat ze mee moesten. Nou, het is een half job om twee kleine meiden mee te nemen, maar goed, dan gaat de, mijn moeder mee, mijn uh, stiefvader en mijn zusje. Is dus dat, dat dat maakt zijn je... Personal nannies, als het ware. Nou, ik, ze houden toevallig ook van Senegal. Dus die houden ze van, oh, je gaat naar Senegal? Nou, we gaan mee. Nou, oké, okay, tof, want dan kan ik die kleintjes meenemen. Maar ja. dat is wel wat ik graag wil. Daar zet je op in dan? Echt. Ja, dat, dat, dat is wel een wens. En dan ben ik, uh, vraag ik heel veel van mezelf. Maar ik ben dan weer blij dat het gelukt is, weet je. En dat het goed is gegaan. En uiteindelijk hebben we een hele mooie tijd gehad. Ja, wat ging je in Senegal doen? Um, de voorstelling Coffee and Cigarettes No. 2 daar, heeft daar gestaan uh, op een festival. En ik heb een workshop gegeven aan um, stagiaires of uh, artists in residence van het festival. Die kwamen uit uh, heel Afrika. Dus dat was heel, heel, heel inspirerend. En jij vertelt deze mensen dan, deze jonge dansers dan? Ik ga met ze werken. Ik geef ja. een dansworkshop. Echt... Uh, en niet zozeer van ik ga dans aan ze geven. Want dat vind ik uh, niet interessant. En volgens mij kunnen ze veel beter bewegen dan ik. Dus ik ga meer op zoek naar hun eigen taal. En dat probeer ik te verdiepen. En we gaan gewoon uh, sparren. En op zoek naar wat ze eng vinden en waarom. En daar juist lekker op doorgaan. En wat ze heel goed kunnen. En of daar een soort van fusie van kunnen maken. Mm -hmm. Dus dat is heerlijk. Dus de, de, de schuilt in jou ook een, een zeer... Nee, je geeft workshops, dus een, een, een, een, een goede leraar. Um, in ieder geval een leraar. Ja, ik ben, al, ik, ik ben heel vroeg als docent begonnen. Bij mijn vader op de sportschool, maar als aerobic docent. <laughs> geeft helemaal niks. Dat is ook leuk. En langzamerhand heb ik uh, tien jaar geleden... Solid Ground Movement gestart met twee jongens die ik goed ken. Dat, dat is een soort dans. School. Ja, een dansschool, een dansschool die wel met een theatrale inslag bezig is. Die juist jongeren wil helpen um, breder te denken, te denken, te zien wat er nog meer mogelijk is met hip-hop als dansvocabulaire. Ja, ja. Dat is de missie, zeg maar. Jij had het zo straks over, over angsten waar je met je vader over praat of waar je, waar je zelf mee bezig bent en die je op de een of andere manier probeert te bedwingen. Mm -hmm. Over wat voor dingen gaat dat dan? Wat, wat zijn die angsten dan? Ja, dat is natuurlijk... wel heel privé. Nou, dat ga ik er wel eens <laughs> even. In zetten. Op alle even tijd, even hoor. Denken. Nou, waar we het goed over kunnen hebben... is bijvoorbeeld... Um, waar we het laatste over hebben gehad... is dan vrouw zijn. Weet je? Wat houdt dat dan in? En... Um, uh, schakelen tussen al die facetten en toch proberen je carrière te combineren daarin bijvoorbeeld. Danseres, choreograaf, uh, moeder en vrouw ook. Ja, weet je. Uh, partner. Partner, ja. al dat soort dingen. Dat, dat, dat, daar kan ik af en toe wel eens over nadenken. Van, jeetje, wat moeten vrouwen veel kunnen? Wat moeten we heel snel schakelen tussen al die rollen? En misschien omdat ik nu net moeder ben geworden... is me dat nog duidelijker. Weet je, dat het niet meer alleen om mij gaat. Maar je gaat... Er zijn twee meisjes die de hele tijd naar je kijken. En je, je wilt dat je relatie werkt. Nu meer dan ooit of zo. Want dat is dan ook fijn als dat klopt. Maar ja, dat soort dingen, weet je. Dat kan ik goed met hem over bakkeleien. Ja, want wat is de bijdrage van je vader dan in een gesprek over vrouw zijn? <laughs> dat ben ik gewoon nieuwsgierig. Maar ik, vind ze, ik vind het leuk dat je het daar met je vader over hebt. Ja. Um, hij kent dat of herkent dat? Ja, misschien doordat hij met vrouwen om zich heen heeft gezien. En, nichten en, en, en hij heeft geen zussen, dus nichten meer. Maar eigenlijk gaat het dan niet zozeer over van... Nou, een goede vrouw zou dit en dat moeten doen. Maar meer zo van... Um, neem je tijd en ook probeer achter je beslissingen te staan. En weet je, sta daar dan ook voor. en uh, Meer dat soort gesprekken, uh -huh. weet je. Um, ja. Heb jij ook het idee dat er niks is wat je niet een beetje minder mag doen? Bijvoorbeeld, ik weet, ik neem, neem nu een heel praktisch voorbeeld... dat ik gewoon niet zo'n hele goede huisvrouw ben... Oh, maar dat heb, maar het heb heel ik vroeg van... geaccepteerd. Oh, dat oh, is oh, oh, shake hands. Maar bedoel, dat kan je dan inderdaad accepteren. En dan kan je gewoon ja. besluiten. Nou, goed. Hier ben ik gewoon niet zo heel goed in. Ja. Dat is een goede tip, maar dat van het huisvrouw... Dat, dat zijn wist je de al, de al helemaal. Over. Ik ben ook geen goede klusjesvrouw. Maar misschien ook wel in wezenlijke dingen. Dat sommige dingen ben je soms niet zo goed in. Dat kan. Ja. Ja, maar dat zou dan jammer zijn als het... Uh... Het moederschap. Oh, net ja, was. Dat, dat zou <laughs> echt heel treurig zijn. Ja. En, en dat je dat hier op de radio wordt eigenlijk bekend. Als <laughs> je daarachter komt ja, ook. Een <laughs> moeder ben ik eigenlijk. Hoe zie jij je toekomst? Um... Want van de dans heb je afscheid genomen een paar jaar. Je gaat niet meer dansen. Toen nee, is je niet dat professioneel. is niet meer. En, en dan verder? Nou goed, ik, ik, ik heb Backbone, um, stichting Backbone ben ik begonnen. Daar heb je nog niks over verteld. Wat is dat? Backbone is uh, mijn stichting, waar ik eigenlijk gestart ben... naar aanleiding van een beurs die ik heb gekregen... van Fonds Podiumkunsten en uh, Amsterdamse Fonds voor de Kunst. 2011 heb ik. 2011. Ja. Nou, die gaven me carte blanche. Die zeiden van nou, wat zou je doen als je een beurs krijgt? Toen heb ik daarop een plan ontwikkeld... Ik werkte toen voor twee uh, productiehuizen, of daar werkte ik regelmatig mee. MC uh, op Beste ja. en Corso in Den Haag. Um, en ik, ik wist niet echt goed te kiezen. En ik wist wel dat ik uiteindelijk een dansgezelschap ooit zou willen. Toen dacht ik: Weet je wat, dit is het moment. om in ieder geval een blueprint te gaan ontwikkelen en het in eigen beheer te doen. Vonden de fondsen best spannend, maar ze hebben het toegezegd. En uh, toen ben ik backbone begonnen. Ik dacht, ik ga werken aan mijn eigen ruggengraat. Op artistiek vlak, maar ook gewoon op zakelijk vlak. En hoe ziet dat er praktisch uit? Dat ik, <laughs> dat ik heel veel onderzoeken heb kunnen doen in de afgelopen twee jaar: uh, stages heb kunnen lopen, um, co-producties heb kunnen aangaan met verschillende partijen. Waaronder bijvoorbeeld ook Living Apart and Together. En, Koffie en sigaretten. Die twee recente uh, voorstellingen ja. die ook in dat, in, in dat festival te zien zijn, ja. jullie dans, ja? Dus die heb ik in co-productie kunnen doen met Corso. En daarnaast heb ik uh, heel veel, nou ja, daar kwam toevallig mijn fiscale economische studie weer te pas. <laughs> Boekhouding, dingen zelf kunnen doen, weet je, de eerste begrotingen, de eerste budgetten opzetten. En daar heb ik nu gelukkig um, een zakelijk leider voor. Dus het is nu een heel klein bedrijfje. Wat um, ambitieus is. En eigenlijk ambities heeft om uiteindelijk een gezelschap te worden. Dus uiteindelijk wil je een dansgezelschap. Je eigen dansgezelschap. Ja. Het Alida Doors dansgezelschap. Backbone. Gewoon, het hoeft niet met jouw naam <laughs> Nee, dat is weer too much. Ja, ja, ja. Nee, ik denk... Um, kijk, het is natuurlijk wel een beetje ouderwets denken. Een, een gezelschap willen. Er zijn zoveel... Ik bedoel, met dit... Uh, cultureel klimaat wat er nu is, is het gewoon heel moeilijk om als nieuweling een gezelschap te beginnen. Degenen die er zijn, hebben echt zijn er al een tijd of uh, hij, of zitten in zwaar weer. Ja. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik een gezelschap van binnen heb meegemaakt, echt naast de gezelschappen waar ik zelf heb gedanst, was bij Christina de Châtel. En toen dacht ik van ja, dit is het volgens mij. Het feit dat die dansers elke dag training krijgen. En daarnaast gewoon een aantal uur werken met de gooie graaf aan producties. En dan krijg je een soort van... Um, dat je aan, met een half woord genoeg hebt met je dansers. En dat je kan bouwen aan kwaliteit. Aan... Want nu recruteer je ze... Per productie. Dus voor elke productie worden mensen geselecteerd ja. en, en, en die doen auditie en die gaan dan wel of niet meedoen. Precies, ja. ja. En sommige, met sommigen werk je natuurlijk langer, die kan je vaker vragen en die, die, die, die hebben al iets met je. Maar het is misschien ook omdat je met, met die, die dat dansidioom wat je hebt ontwikkeld, dat je daarmee ook een, een, een vernieuwing neer wil zetten en een traditie wil maken, eigenlijk. Ja, ik wil in ieder geval, ik wil in ieder geval delen uh, wat er gebeuren kan met hip-hop. Zeg maar. ik, ik noem mezelf ook niet per definitie hip-hop graaf, maar het is wel mijn eerste taal. En ik denk uh, dat ik me nu eigenlijk aan het hardmaken ben voor het ontwikkelen van een genre op zich. Dus daar mezelf mee, maar ook de dansers. En dan kan je samen tot iets tot iets nieuws komen, tot iets anders. En op een fijn niveau. Ja, een hoger niveau dan wat, hoe de hiphop zich over het algemeen uh, nu presenteert. Of ja, en het is, niet eens een, ja, het is niet eens een verwijt uh, van we presenteren ons verkeerd... maar er is bijvoorbeeld geen dansgezelschap op het niveau van de Connianses. Mm -hmm. Het mm -hmm. is nog steeds een beetje... Ja, um, Jeugdcultuurig of uh, laagdrempelig uh, theater. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat moet er zijn. Net zoals dat de, de battles van de b-boys er moeten zijn. De breakdance boys. Ja. En de sexy vrouwen van de productpresentaties. Ja. Maar er, volgens mij moet er ook nog een andere mogelijkheid, mogelijkheid geboden worden... voor de dansers uit die scene om naartoe te kunnen groeien. Of in ieder geval uit te kunnen kiezen. Ja. En dat heb ik zelf heel lang vervelend gevonden. Van ja, hallo, uh, wat gebeurt er in Nederland? Wie, wie is dan mijn voorbeeld? Ja, die heb je eigenlijk niet. Die is er niet. En dat is eigenlijk, de, dat is eigenlijk uh, een drama vind ik, voor het, voor het cultureel landschap. Dat kan toch eigenlijk niet? Het is een hele hippe dansvorm. Heel veel jongeren doen het. Maar we nemen het niet serieus. Dus ja. Ja, nou daar ligt natuurlijk een prachtige taak. Maar er ligt ook nog een, een prachtige taak voor je in Suriname. Oh. Ga je even op je gevoel. Werken? Ja, je bent heel vervelend deze. Ja. Ja. ja. Daar word ik voor ingehuurd. Oh, dat is het. Ja, kijk, um, zonder het heel zwaar te maken. Het is natuurlijk ook een uitdaging, weet je, om dat te gaan doen. Maar in Suriname voel ik ook gewoon dat ik iets wil doen en het vraagt erom eh, als ik daar naar Zinginame vraagt om, om, om professionalisering van de dans. Of, of ja, geef ik er nu te of, groot woord aan? Ja, misschien wel, maar ze vragen ook om voeding. Ze vragen ook om andere dingen. Ze, er zijn zoveel talenten daar. Dus de, ze vragen om... om fijn theater, laten we het zo zeggen. Om iets anders misschien ook wel. Maar omdat jij zo perfectionistisch bent, hè, dacht ik van... Maar sinds wanneer hebben we dat besloten, dat ik perfectionistisch ja, je ben? je hebt het gewoon zelf bevestigd en het staat echt ontape, waar? serieus. En anders... Dan ook... Heb ik dat echt gezegd? Dat is ja. heel erg slecht, want dat vind ik eigenlijk helemaal niet. En je vader heeft het ook gezegd. Oh nee, maar dan klopt het. <lacht> <lacht> <lacht> ik had namelijk bedacht dat het wel een leuk tweelingbedrijf werd. Um, dus dus je gaat je... hier uh -huh. ga je voor dat dansgezelschap, maar er komt gewoon een, een tweeling kind in Suriname om ook daar te professionaliseren. Ik geef toe dat het wat ambitieus is, maar zie je hier wat in? Nou, je hebt me aandacht. Je ziet, ik zit gelijk weg. Voor tweeling is ook wel goed bij jou. Ja. Kan ook stress verwekken, maar goed. Ja, ja, ja. Nee, ja, god. Ik, maar je voelt, je hebt ergens toch een... een uh, je voelt je ook een beetje verantwoordelijk voor Suriname, alhoewel je gewoon in Nederland geboren bent. Het is niet eens verantwoordelijk. Ik hou van Suriname. Dat is, het, dat is eigenlijk. Als ik daar ben, dan voel ik me zo fijn. En het land biedt zoveel mogelijkheden. En ja, je zal dingen van scratch af aan moeten opzetten. En um, er is geen uh, structuur zoals we het hier kennen. Wat moeilijk is, mm -hmm. natuurlijk. Uh, er is een andere structuur. Maar ja, kunnen, kunnen mij, kan mij denken. Uh, aansluiting vinden bij wat er is. Of ja, wat, je... Denk je, wat is het antwoord daarop, denk je? Want jij bent... Ik ben vrij Nederlands geworden, natuurlijk. Of, ja. uh, zo en je geboren. bent ook vrij ver. Je, bedoel, je bent eigenlijk al de hip-hop voorbij, natuurlijk. Nou, ik denk dat mensen... mij stukken lastig zouden kunnen vinden daar. Vooral als je het gaat verkopen... als uh, gooiengraaf uit Amsterdam. Mm -hmm. Dan vachten ze natuurlijk... de ene salto naar de andere... het spinnen en, uh, enzovoort, enzovoort. En dat is het niet... Dus um, in die zin denk ik dat een groot gedeelte van het publiek niet heel blij mee hoeft te zijn. Maar dat anderen het juist weer kunnen waarderen. En een hele andere doelgroep juist, misschien wat, wat ouderen... denken van, uh, oh, heb ik nou naar hiphop gekeken? Mm -hmm. Dat vind ik natuurlijk ook wel weer fascinerend. Is het iets waar je over droomt om ooit daar te zijn eigenlijk? Om op, uh, in Suriname te zijn, om daar te leven en te werken? Nou, ik, het houdt me enigszins bezig. Ik weet dat het niet anytime soon zal zijn. Een combinatie kan natuurlijk wel. Weet je, oh, uh, uh, misschien een festival beginnen of iets in die richting. Dat lijkt me geweldig, ja. Ja. Het, het trekt aan je? Ja, ik ga niet gewoon op vakantie alsof als ik naar Spanje zou gaan of mm. zo. Ja. Dat uh, lukt me niet. <laughs> ik, ik heb begrepen dat je ook nog mee gaat doen in een uh, heel grappig iets. Dat heet de Blind Date Tournee. Ja. Dat Wat is, is dat? Dat is al geweest. Oh, dat is geweest. Hoe ben je daar uitgekomen? Want dat is een soort... Ja, ik noem het even een battle, maar het is niet echt een battle. Maar je moet wel degelijk met elkaar strijden om een groot bedrag en een, uh, ja. en een, uh, en een tournee. Hè? Je kan dan een voorstelling dan maken. ja. Ja, ik heb me niet zo helemaal gespitst op wat de, de prijs is, maar volgens mij krijg je een geldbedrag. 45.000 euro alleen. En dat moet ik dan, voorst dan moet ik een voorstelling van ja. maken, of dat mag ik Lukt af, denk je? Dat gaat lukken, <laughs> Het is een goed begin. Nee, ik, um, je wordt inderdaad uh, geselecteerd door een, door een, een jury. Uh, en dan gevraagd of je mee wilt doen aan die tour. En dan zeg je natuurlijk geen nee tegen, dan ga je door heel Nederland. En het leuke daaraan is, is dat het publiek beoordeelt... na afloop van de voorstelling wat ze van je voorstelling vonden. Je hebt sowieso een nagesprek met het publiek. En daarna krijgen ze een formulier en dan krijg je echt gewoon een cijfer. En dit heb je allemaal gedaan? Doorleven. Doorleefd? Doorleefd ja. inderdaad. En? Het was keihard? of? Uh, Super pittig. Ja? Um, wat was je gemiddelde cijfer? Dat weet ik dus niet. 11 september is... Uh, is de prijsuitreiking. En dan voor... wordt bekend hoe je af bent gekomen? Ik, ik hoop niet. Als ik onvoldoende heb, hoef ze me dat niet te vertellen. <lacht> ja, dat hoort erbij. Je hebt meegedaan. <lacht> hey, vertel één in één zin. Wat was de beroerdste kritiek die je hebt gekregen? Zo. Je mag hem ook op je tegel schrijven. We hebben nog één minuut vijftien in deze uitzending. Is het alweer gebeurd, joh. Wat beroerdste kritiek. Ik denk dat iemand zoiets zei van... Ja, die dames rollen over de grond en... Um... Ik snap het niet, Ach, wel, zoiets. Het is in ieder geval heel eerlijk. Ja. Alida, dan... wil jij aan je tegel gaan werken? Dan vertel ik ondertussen dat zaterdag 6 juli om 9 uur... Coffee and Cigarettes 2 uh, te zien is. En Living Apart and Together. Allebei choreografieën van Alida Doors. En vrijdag 12 juli om half negen Coffee and Cigarettes 2 of 2. Uh, dat is allemaal uh, in, in jullie dansen. U kunt dat verder allemaal... Keur op internet zoeken. Twee dingen komt zometeen met Margrethe Rijntjes. Tweede Kamer gaat met recess, maar in het gebouw werken medewerkers hard door. En de hoofd van de bedrijfsvoering heet Henk Bakker. En die vertelt dan wat er in die zomer allemaal moet gebeuren. Wat staat er op je tegel, Alida? Ik doe mijn levensdans, leven tussen haakjes, zoek de balans geïnspireerd op uh, het lied van Opgezwollen Balans. Hip-hop-dentje, uh, hè? Opgezwollen, ja. geloof ik, Opgezwollen. Klopt, ja. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. En succes dit weekend. Thanks. <laughs> Dank, mevrouw Dors. Dit was aflevering 2661. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Radio 1. Hey. Stof. NTR brengt cultuur.